Sit van der Linde met het NOS-journaal. Burgers die vastzitten in de Azovstaalfabriek in Mariupol... krijgen vandaag een nieuwe kans om te ontsnappen. De VN hebben een derde reddingsactie op touw gezet. Eerder deze week werden op verschillende momenten... burgers van het fabrieksterrein geëvacueerd. Er wordt al weken gevochten om de staalfabriek. Het Russische leger heeft het terrein omsingeld. Binnen zouden zich honderden gewonden bevinden. De Russen zegt de dinsdag en staakt het vuren toe... om de evacuaties mogelijk te maken. In de Israëlische stad Elat zijn zeker drie mensen om het leven gekomen bij een aanslag. Ambulansverpleegkundigen zeggen tegen Israëlische media dat minstens vier anderen gewond zijn geraakt. Vanwege de Israëlische onafhankelijkheidsdag was het gisteren erg druk op straat. De Amerikaanse aandelenbeursen hebben een slechte beursdag achter de rug. De technologiebeurs Nasdaq verloor 5 procent, de Dow Jones raakte 3 procent kwijt. Het zijn de zwaarste verliezen sinds de beurscrash van maart 2020, toen corona wereldwijd de economie stillegde. Waarom de aandelen juist nu massaal worden gedumpt, is onduidelijk. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogde woensdag, zoals verwacht, de rente met een half procentpunt. De beurzen reageerden toen tevreden, maar nu is dat weer omgeslagen. Feyenoord is door naar de finale van de Conference League. De club speelde gelijk tegen Olympique Marseille met 0-0. En dat was genoeg naar de 3-2 winst in de Kuip van vorige week. De finale tegen AS Roma wordt 25 mei gespeeld in Tirana. Duizenden mensen hebben de wedstrijd gekeken op het Stadhuisplein in Rotterdam afgelopen avond. En daar barstte na het laatste fluitsignaal een groot feest los. Het weer. Vannacht kan er mist ontstaan, die blijft in de ochtend vrij lang hangen. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Maximum temperaturen liggen tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Ik kijk je aan, oh, zie je Jordans schaar, oh, het is al te laat Mijn hand begint te shaken, alles gaat bewegen Voordat ik het weet voel ik de lampen op mij Nog steeds heb ik de solo, move ik als een yo yo's.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 I'm a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 Naar een restaurant, het leek zo perfect Doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn En een pizza met al en las Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met al en las Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect En misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld?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 Ik Dit is ZFM. In every corner of the world, sleeping in the heart of every brand new boy or girl. Show it in the feeling you get from whatever makes you smile. Ooh, it's everywhere, Love. of a man who saved your life and then find, find it in, in the mother's eyes looking at her child It's everywhere Yeah Love it it is. Everywhere you are Van mij. Ik heb ze al bestemd. Geen water, hey. Het is zo vijf zes uur later. Hey. Mijn papa zit de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de. Moss. We geven geen. Pots. Ze kennen mij bij de bar, Ik ben met de Mar. De barkeeper is van de zar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Dit is echt, je weet het, de... thinking of you in my sleepless alert to tonight if it's wrong to love you